5 uur. Levi Van Eck met het NOS Journaal. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding gaat morgen weer van start. Het centrum houdt bij hoeveel coronapatiënten er dagelijks in het ziekenhuis liggen en hoe de bezetting van het aantal IC-bedden is. Als het nodig is, zorgt het centrum dat patiënten worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen, zodat de reguliere zorg door kan gaan. Het aantal coronapatiënten op de Intensive Care is vandaag toegenomen met 6 naar 91. Dagelijks kunnen duizenden mensen geen coronatest krijgen omdat er, niet, omdat er niet voldoende capaciteit is. De GGD's krijgen per dag zo'n 38.000 verzoeken voor een test. Veel meer dan de 28.000 coronatests die kunnen worden gedaan. Het virus schaalt sneller op dan het snelste opschalingsplan, zegt GGD-directeur De Gouwen. Vanaf volgende maand kunnen per dag 50.000 testen worden afgenomen. Dan is er extra testmateriaal beschikbaar.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 Minister Hoekstra heeft ING aangesproken op de recente witwasaffaire in Polen... en contact opgenomen met de Poolse regering. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Volgens Hoekstra is het ingewikkeld om de betrokkenheid van de Poolse ING-tak te onderzoeken... omdat de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank in de zaak niet bevoegd zijn. De minister zei dat banken inmiddels weten dat het de politiek menens is om witwassen tegen te gaan. Het weer, vanavond is het helder, er staat weinig wind en als de zon ondergaat is het zo'n 16 tot 19 graden. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe en later kunnen er een paar buien vallen. Het wordt maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Veel staan er niet. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn rijdt het verkeer langzaam... tussen de Dijk en Purmerend-Zuid over 5 kilometer... met daar 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Akersloot en knooppunt kooi meer vijf kilometer met een kwartier op onthoud. De oorzaak van dat probleem zien we op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer, want er is een ongeluk gebeurd bij omval. Daar staat vielen dus vanaf Knopend-Kooi-Meer drie kilometer... en de vertraging op de N242 is opgelopen tot een half uur.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 Okay, ...en je kan uh, de interviews van uh, bijvoorbeeld uh, afgelopen zaterdag... ...van uh, Goedemorgen Zalfert al direct terugluisteren... ...die staan allemaal op de ZFMF. Gevonden hoor, deze van de Thompson Twins En Don't Mess met Dr. Dream Leuk hè, zo voor uh, de zondagmiddag Op de Zalvoorts Radio Je luistert naar het geluid van Zalvoorts En nu een lekkere gauwe ouwe Niet het origineel, maar uh, de cover Van Smoky.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 Het drietal zou samen geplaatst kunnen worden of individueel. Maar Jip vindt mister wel erg leuk. Jip is uh, soms al een beetje te aaien... maar is over het algemeen nog erg terughoudend richting mensen. Hij is erg graag buiten. Zo graag zelfs dat we hem eigenlijk nooit binnen zien. We zoeken voor hem een plek waar hij lekker zijn gang kan gaan... en waar hij de, hij de mensen, als hij wil, eventueel kan opzoeken. Hij zal een goede muizenvanger zijn... maar een echte knuffelkater wordt het waarschijnlijk nooit. En Jasmin, uh, haar...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 Maar kijk ook even op de website www.dierentehuiskermaland.nl Want ook Jip en jasmine verdienen een thuis. En ga anders voor andere leuke dieren ook even naar het Kennemer Dierentehuis. Kees nummer 5 in Zandvoort, Nieuw-Noord. Zo dadelijk ga je nog krijgen, het mooie gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren naar het geluid van Zandvoort. Al 30 jaar op 106.9 FM. It talks to come oh. up. I'm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 Quelle étrance quelque chose C'est la question que tous se posent Qu'elle se trouve quelque chose là Quel est ce qui joue d'ici pas ah. Quelque chose nous transparse comme une lame Quelque chose nous traverse, nous réclame Si l'on perce quelque chose en chemin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 Wat is dit? Wat is dit? Wat is Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Kijk Een plaat uit de ochtendetappen van albert jan Vos. de <laughs> hoorde Kelke shows, inderdaad, van de etappe natuurlijk, van de NOS. Dat voor de Tour de France, nou dat optochtje waar jij het net over had naar Parijs. Ja. Dat is in volle gang, hè? Ze zijn allemaal nog helemaal compleet. Klopt, Het Met ja. volgens mij nog iets van 110 kilometer te gaan of iets dergelijks. Ze doen het rustig aan en het, past, het begint pas als ze Parijs binnenrijden, dan, dan gaan ze... Hem... Een verzelletje hoger en nog hoger en nog hoger. En dat wordt een gigantische sprint. Natuurlijk mooi om te zien. Maar voor mij is het een beetje. een ja, dag na een kater. Nee, een kater. Want nou, gisteren uh, bedoel ik. Ik dacht dat dat is, dat is gesneden koek. Ja, het is meteen niet leuk meer, hè? Eigenlijk. Ja, ik, ik, ik heb medelijden met die ex-gele ex, ex, uh, drager. Die ja. vandaag ook nog een keer mee rijden. Gisteren, inderdaad, als je dat uh, gezicht van hem zag. dat stond ja. echt op onweer. Echt een team, jongen. Het was echt een team. En uh, dan. Toch, toch nog. Ja, met Venijn zitten we in de hè? Ja, zo is het. het dat is zo. sport, Albertan. Uh, dat Het zij zo. Toch zo duidelijk het uh, gedicht van de dag. Kan je daar nog wat over vertellen? Het was een hele tour. Het was een hele tour. Oké. Okay. <laughs> nou, dat vind ik een hele mooie. En als we het over de tour hebben... Nee, daar hebben ze geen bagage dragen. Maar Gespard wel. Me vies. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen. Maar dat boeit me ook helemaal niet. En spring maar achterop bij mij.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 Champs-Élysées, Champs-Élysées, au soleil sous la pluie, à minuit ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez au Champs-Élysées.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 Uiteraard helemaal in het teken van de Tour de France van uh, dit jaar. Ook deze aflevering van zo op zondag. Le Saint-Élysées, hoor je.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 Je krijgt van mij een